12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Rommelige start. Proces tegen oud-president Mubarak. Grote cocaïnevangst op een Nederlands jacht. Een aantal faillissementen daalt, behalve in de horeca. Het weer het is overwegend bewolkt en hier en daar valt er regen. Dan komen de komende uren meer buien en vooral in de oostelijke helft is er kans op onweer, hagel en windstoten. Door 22 graden aan de kust tot 25 à 26 in het binnenland. Morgen wisselend bewolkt en er blijft een groot deel van de dag droog. Middagtemperatuur ligt rond de 23 graden. In Cairo is na een korte schorsing het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak hervat. Mubarak staat terecht voor betrokkenheid bij de dood van honderden betogers... in de aanloop naar zijn aftreden op 11 februari er werd even naar half 10 in een ziekenhuisbed de rechtzaal binnengereden. I think we can just see between those bars a very frail looking yes. Hosni Mubarak, yes. former Egyptian leader lying down on what appears to be a hospital bed being brought into that cage to hear the charges, several charges to be read out against him related to the killings of protesters related to corruption. We haven't seen much of him since He stepped down. This is quite a change in his demeanor, in his appearance, in his stature. Midden-Oosten-specialist Nicole Defever, die volgt de zaak voor ons. Mubarak dus in een ziekenhuisbed. Hoe ziet hij eruit? Nou ja, hij heeft net gehoord. We hebben uh, de aanklacht is voorgelezen. En hij moest zeggen of hij is uh, schuldig of niet, of zelf zou volhouden dat hij onschuldig was. En hij hief zich een beetje uit het ziekenhuisbed, hij hief zijn vinger en zei ik werp alle aanklachten verre van mij. Nou daarna volgden zijn twee zonen die deden hetzelfde. Zij Ze zeggen alle, allebei, wij zijn niet schuldig en dat zullen wij ook pleiten in de rechtbank. Er waren veel speculaties vooraf over de gezondheidstoestand van de president. Verhalen over ernstige verzwakking, dat hij weigerde te eten, hij zou depressief zijn. Allerlei kwalen hebben. Maar als je ziet hoe hij erbij ligt, hij is in ieder geval heel alert. Volgt, lijkt alles nauwgezet te volgen. Had bij het begin van het proces.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 Vervolgd voor machtsmisbruik, zelfverrijking. Uh, maar de belangrijkste aanklacht is toch wel dat ze hem verantwoordelijk willen houden of willen kijken of hij schuldig is aan de dood van de mensen die gevallen zijn tijdens de opstand tegen zijn regime. Nou, meer dan 850 mensen zijn uh, gestorven. En men zal moeten bewijzen dat hij hier de hand in heeft gehad. Nou, voor uh, de ene kant, uh, voor, de, voor de aanklagers, is dat een duidelijke zaak. Die zeggen, natuurlijk is deze man de hoogst verantwoordelijke. Uh, moet hij verantwoordelijk worden gesteld hiervoor aan de andere kant, het moet bewezen worden dat hij echt opdracht heeft gegeven. Mondeling of schriftelijk. En uh, een, uh, er is net verzocht uh, om hoge veiligheidsbeamten ook als getuigen op te roepen. Zodat die kunnen getuigen wat er precies is gezegd. Dus dat, zal, uh, de, dus dat is eigenlijk de zwaarste aanklacht. En mocht de oud-president daaraan schuldig worden bevonden... Uh, ja, dan zou hij de doodstraf kunnen krijgen. Hoe gaat het nu verder vandaag en de komende tijd? Nou, eerst uh, vandaag is het eigenlijk een beetje procedurele dag.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 ...verzorgd zou kunnen worden... Voor de rest wordt het uh, allemaal op tv uitgezonden. Dus het hele land, de hele regio, de hele wereld kijkt mee naar uh, wat er daar gebeurt. En het is echt balanceren. Want aan de ene kant zijn er natuurlijk nog steeds aanhangers van Mubarak die dit zien als één grote vernedering. En aan de andere kant zijn daar de mensen die het slachtoffer zijn geworden, die gestreden hebben voor een revolutie. En die met argus oog kijken naar uh, de militaire machthebbers van dit moment en denken, ja, wordt dit wel een eerlijk proces? Dus aan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 Voor Engelse begrippen is het echt zoveel dat de Engelsen vanmorgen hebben uitgelegd dat dit de grootste vangst ooit is. In Nederland komen we wel vaker grotere partijen van een paar honderd kilo of soms inderdaad meer dan duizend kilo tegen. Maar het is wel een heel opmerkelijke vangst. En uh, deze drugs die hebben zeg maar, een groothandelswaarde van zo'n 45 miljoen euro. En de Britse autoriteiten die hielden met de smoes het jacht vast. De verdachten kwamen vergeefs naar Southampton om de boot op te halen. Ze dachten dat de drugs nog niet waren ontdekt. En de zes verdachten, onder wie een vader en zijn drie zoons... Die komen uit Meppel, Heusden, Waalwijk en Amsterdam. De politie heeft onder meer een automatisch geweer... een revolver, twee motorfietsen en drie auto's in beslag genomen.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 COC zegt dat het kabinet, ondanks een grote kamermeerderheid... nog altijd weigert om voorlichting over homo- en transseksualiteit op school verplicht te stellen. En zegt ook doet de regering niets aan trouwambtenaren die weigeren... om stellen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In de strijd tegen overvallen in de fastfoodsector... is er nu de overvalkaart. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft deze kaart net uitgereikt... aan Koninklijke Horeca Nederland. Meneer Aboutaleb, goedemiddag. Wat staat er op die overvalkaart? Ik heb die kaart vooral overhandigd in mijn rol... als voorzitter van de Taskforce voor de Roof Overvallen in Nederland. En op die uh, kaart staan uh, nuttige tips... Uh, hoe uh, ondernemers in de fastfood zichzelf kunnen beveiligen... Maar vooral ook hoe ze met die veiligheid kunnen omgaan en wat de rol van het personeel daarbij kan zijn. Ja, wat welke tips zijn dat dan? Nou, er staan er uh, uh, een, een stuk of twintig vragen, als het ware, een stuk of twintig tips, uh, waarvan aan de ondernemer wordt gezegd, neem die door vooral met je werknemer. Met je, met je kunt u een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, uh, het gaat om de vraag van, hoe uh, uh, laat je je zaak open? Wie doet de zaak open, uh, smorgens? Uh, Routines, dus, hoe ga je daarmee om? Wist stort het geld af? Is dat altijd dezelfde persoon, altijd dezelfde tijd? Of hanteer je daarvoor verschillende mensen op verschillende tijdstippen en op verschillende tijden van, van, van de dag? Uh, hoe hoe uh, uh, uh, hebben gasten scherpe voorwerpen rond, rondom de, de toonbank bijvoorbeeld? Uh, controleert u opvalt geld? Kunnen gasten makkelijker een greep uit de geopende kassa uh, doen? Uh, hoe zit het met de achteruitgang op een warme dag? Dus al die tips kun je, die... Die kun, je, die kun je nalopen en daar kun je dan van leren inderdaad. Hoeveel uh, ondernemers uh, krijgen deze kaart eigenlijk? Uh, meer dan 10.000 vast voor ondernemers krijgen die kaart in, uh, in Nederland de komende, de komende dagen. En dan zullen we ook uh, letten op de reacties uh, van de ondernemers. Mocht daar toe reden zijn, dan passen we die kaart wel weer aan. Maar dit is uh, op dit moment uh, het eerste wat wij hebben. En er staan dus ook tips in om overvallen te voorkomen. Niet alleen om je erop te voor te bereiden, maar eigenlijk om het überhaupt uit te sluiten. Ja, precies. Het is denk ik erg belangrijk dat uh, de, de ondernemer uh, op uh, uh, attent is dat hij uh, de, de goede mensen uh, om zich heen heeft en dat uh, uh, de goede maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld een confrontatiescherm uh, uh, achter uh, achter je achter de kassa om te laten zien, hé hey, vriend, je bent binnen, we hebben je gezin. Kijk, je zit jezelf zelfs op het scherm. Nou, dat kan bijvoorbeeld een enorme... Gemeenten, wij Rotterdam doen dat, kunnen bijvoorbeeld een, uh, iemand leveren om een veiligheidsscan uh, te, uit te voeren. Er zijn zelfs subsidies mogelijk om je bedrijf uh, goed te kunnen beveiligen met, uh, met rolluiken of allerlei andere systemen. Ja, het is allemaal bizar wat ik noem, maar het moet helaas wel in deze het is, tijd. Het is nodig. Dank u wel meneer ja. Abutaleb, burgemeester van Rotterdam en dus ook voorzitter van de Taskforce Overvalcriminaliteit. Dank u zeer. Bomexperts proberen in de Australische stad Sydney een bom onschadelijk te maken... die vastgebonden zit om de nek van een 18-jarig meisje. Correspondent Robert Portier. Het meisje belde zelf de politie nadat zij volgens zeggen iets verdachts had ontdekt. Nou, Het blijkt te gaan om een bom om haar nek. Uh, wat precies uh, het gevaar is, dat is niet duidelijk. Het is namelijk uh, helemaal afgezet in de omgeving. De politie laat niets meer los dan dat zij denken dat het gaat om een chantagepoging. Ja, de omstandigheden die wijzen in ieder geval in die richting. Een meisje hoort bij een van de rijkste families van Sydney. In een stad met 4,2 miljoen mensen betekent dat echt wel wat. Het lijkt wel logisch dat het gaat om een afperspoging. En de bomexperts zijn nu dus in het huis bezig om de bom onschadelijk te maken. Voor de brand in een winkelcentrum in Halsteren in Noord-Brabant afgelopen nacht... heeft de politie een jongen van 16 aangehouden. De jongen meldde zichzelf rond 4 uur op het politiebureau. Aan de ene kant heeft de jongen zich met een ouder zichzelf gemeld... op een politiebureau in Roosendaal. Aan de andere kant hadden we al wat informatie ingewonnen in de omgeving. De buurt klaagde eigenlijk al van wat jeugdoverlast... overlast van het afsteken van vuurwerk. Dus we waren wel gestart met een onderzoek. Kort na middernacht kreeg de politie een melding van een brand bij een cafetaria... en bij aankomst bleken ook een kapperszaak en een supermarkt in brand te staan. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur in het winkelcentrum in Halsteren... onder controle te krijgen.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 FC Twente hoopt zich vanavond te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League. En dan moet er in de derde de voorronde afgerekend worden met FC Vaslui. Twente won vorige week in het stadion van Vitesse met 2-0 van de Roemeense ploeg. Plaatsing mag dus eigenlijk geen probleem zijn. Nieuweling Willem Jansen weet dat uitschakeling een bijzonder valse start van het seizoen zou betekenen. Klopt, uh, Kijk, Twente heeft natuurlijk de ambitie om uh, in ieder geval tot de winter uh, Europees voetbal te spelen. En, uh... Goed, als je wint dan, dan ben je daar verzekerd van. En, uh, wie weet dat je dan de vierde ronde misschien nog wel kunt kwalificeren voor de Champions League. En, uh, dus, Maar uh, als je nu inderdaad uh, de bodem gaat dan, uh, ja, dan mis je toch een aantal wedstrijden die, uh, ja, wat je, die je niet wil missen. En, uh, dat zijn toch extra wedstrijden dit seizoen. Uh, waardoor in, in één keer uh, het seizoen inderdaad op het begin al uh, teleurstellend is denk ik. En vanavond dus FC Vasloei tegen FC Twente. En de wedstrijd begint om kwart voor acht en is te horen op deze zender in een extra langs de lijn. Een van de beste keepers die Nederland ooit heeft gehad... neemt vanavond afscheid. Edwin van der Sar. Die staat voor het laatst tussen de grote spelers op het voetbalveld. Het ceremoniële, ceremoniële slotstuk van een imposante carrière... die van der Sar via onder meer Ajax, Manchester United... en natuurlijk het Nederlands elftal... aan de top van het internationale voetbal doorbracht. En dat had hij misschien niet gedacht... toen hij in 1990 nog bij Noordwijk keepte. Op een gegeven moment ging het, ging het gerucht dat Van Gaal inderdaad... Uh, bij de wedstrijd was, was Wezen kijken En uh, ja, dat, dat hij uh, ja, iemand bekeken had, eigenlijk. En ze zei dat ik het was. Normaal, ja, joh. Een gekke huis. En ja, op een gegeven moment dan krijg je een bericht inderdaad dat het inderdaad zo is. En dat, uh, dat je uitgenodigd wordt om. Uh, ja, voor, een, voor een proeftraining bij Ajax. Dat was een fragment uit de mini-documentaire die vanavond te zien is om half negen op Nederland 3 En voorafgaand de wedstrijd. Vanaf 7 uur wordt ook die afscheidswedstrijd uitgezonden van Van der Sar. Verkeersinformatie. Oh, geen verkeersinformatie. De hoofdpunten nog een keer. De Egyptische oud-president Mubarak wijst alle beschuldigingen van de hand tijdens de eerste dag van zijn proces. Snackbar-eigenaren krijgen tips van Taskforce om de veiligheid van hun bedrijf en personeel te vergroten...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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Omroep Brabant stopt met het uitzenden van Brabant Stopvoetbal. Alleen PSV wordt nog op de voet gevolgd. In het mediaforum 2 Omroepbazen, Paul Reumer van de NTR en Jan Slachter van Omroep Max... En het gaat onder meer over Mandy Pijnenburg... die gisteren niet kon wachten tot ze een frietje saté met mayo kon eten. Ze kwam immers rechtstreeks uit een cel in de Dominicaanse Republiek. Tenminste, zo leek het op de persconferentie die ze gaf. Later bleek dat ze al twee jaar vrij was... maar haar begeleiders waren dat alleen even vergeten te melden. Als wij daar net een vraag over hadden geschreven, eh, gekregen... Dan hadden wij er ook absoluut niet over willen liegen. Maar wij zitten in die modus van daar niet over spreken. Dus het is ons in, en niet aan ons opgekomen het in de inleiding te vermelden. Dat is gewoon onzorgvuldig geweest... en daar willen wij ons oprechte excuses voor maken. En in de Nationale Nieuwsquiz Henk Dekker uit Capelle aan de IJssel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Poont komt in september met een nieuw programma House Ibiza. Bekende Nederlanders verblijven in een luxe villa. Over wat ze daar gaan doen, hult Poont zich nog in nevelen. Er komen in ieder geval zes afleveringen van 45 minuten. En één BN'er die in de villa gaat zitten is al officieel bekendgemaakt. Robert Minderhout. Oftewel Jokertje uit O.O. Gerso. We hebben vernomen dat ook de Kamerleden Ronald Blasterk van de PvdA... en Boris van der Ham van D66 in de luxe poontvilla op Ibiza hebben verbleven. Volgens het OM komt er snel duidelijkheid over de vraag... of onderzoeksjournalist Brenno de Winter wordt vervolgd. Hij kraakte de OV-chipkaart en vervolgens klaagde het verantwoordelijke bedrijf... voor die kaart, TransLink Systems, hem aan voor fraude. De vraag is nu of het maatschappelijk belang gediend was... met zijn onthullingen over die OV-chipkaart. Brenno, goedemiddag. En een hele goede middag. Ja, het O.M. zegt spoedig duidelijkheid te geven. Welke kant gaat het op, denk je? Ik heb geen flauw idee. En dit roepen ze al sinds eind juni. Um, en elke keer blijkt er dan ja, toch weer wat tussen te komen. Dus ik hoop dat het nu inderdaad daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik heb geen flauw idee wat ik ga doen. Ja. Ze kunnen me gaan vervolgen en er staat zes jaar snel op. Ja. Intussen claim jij dat jouw werken onmogelijk wordt gemaakt. Ho hoezo? Ja. Nou, dat gebeurt eigenlijk op twee manieren. Eén is dat ik nu niet een vrijhoofd over chipkaart kan schrijven, want ja, alles wat ik schrijf kan ook in de strafzaak tegen mij worden gebruikt. En ik moet dus van mijn advocaat toch voorzichtig zijn. En het tweede is dat het OM um, soms nu mij informatie niet geeft, die bijvoorbeeld uh, Veronica wel krijgt. Aha, dus, dus jij wordt uh, geboycott op die manier? Ja, ik heb er een klacht over ingediend. Uh, daar heb ik, uh, behalve dat ik nog geduld moest hebben, verder niets op gehoord. Zelfs de wettelijk verplichte ontvangstbevestiging is niet verstuurd. Um, je, je zegt dus dat je een soort zelfcensuur oplegt. Ja, dat klopt. Want ik wil de gevangenis natuurlijk niet in. En uh, dat betekent dus dat ik gewoon nu ook scoops mis... en ook daadwerkelijk ja, het dossier aan het kwijtraken ben. Ja. Maar goed, je, zegt ook, je kan ook zeggen van ik sta zo voor mijn zaak... ik ga gewoon door met publiceren en ik word gesteund aan alle kanten. Dus uh, kom maar op. Ja, maar dat betekent wel dat je een ongelooflijk risico neemt... want dan kan de balans van tussen wel of niet vervolgen... juist naar wel vervolgen doorslaan. En dat is het vervelende. Ik ben momenteel uh, ja, uh, tussen wel of niet vervolgen... En ik heb eerlijk gezegd geen zin in het hele spektakel van een rechtszaak. Als, als, als justitie blij, uh, uh, gaat seponeren, dus ze gaan er geen zaak van maken... dan ga je weer volop uh, uh, aan de slag. Nou, ja, er is ook gewoon nog een, een, een andere, uh, andere zwakheid in de kaart... die op dit moment speelt die ik dan weer kan gaan onderzoeken. En dat onderzoek ligt nu gewoon stil... Nu een, een nieuwe zaak erbij uh, gaan creëren, is gewoon niet handig. Nee. En vorige keer dat ik je sprak was je ook bezig met een soort actie om uh, um geld te werven. Hè? Om, om, uh, ja. Ja, om jouw kosten te dekken. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe loopt het daarmee? Ja, dat is fantastisch geweest. Um, binnen het eerste uur was de noodzakelijk 2.500 euro binnen. Inmiddels is er bijna 7.500 euro opgehaald. Dat is voldoende om de eerste kosten te dekken. Maar ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Fonds hebben aangegeven mij te steunen. Dus uh, die, die zorg van, uh, ten ondergaan aan, aan kosten die is er echt wel helemaal weggenomen. Ja. Hey, ik las ook dat jij uh, op de jaarlijkse bijeenkomst van hackers... Uh, dat je, daar zou je eigenlijk heen gaan, maar die heb je maar geschrapt uit je agenda. Waarom? Heeft dat ook hiermee te maken? Ja, ik kan de gevolgen op dit moment niet overzien uh, van wat er gebeurt. Ook in Amerika wordt deze kaart gebruikt. Daar heb ik ooit lezingen over gegeven. En uh, ik weet niet wat het bedrijf TransLink allemaal van plan is op dit moment. En uh, ja, die zijn er ook gewoon heel, heel onduidelijk over... Dus ja, ik kan de gevolgen niet inschatten. Dus ik heb besloten om geen ticket te kopen. Ja. Ik speel nu even advocaat voor de duivel. Het levert je natuurlijk ook wel een hoop publiciteit op dit. Uh, dus dat is weer niet te onaardig lijkt me. Nee, maar ik zou eigenlijk de publiciteit graag weer willen inruilen... voor nachtrust en rustig mijn werk doen. En ik denk dat ik dan voldoende publiciteit genereer. Goed. Um, er gauw daar bericht is van Justitie horen we het graag van je. Dank voor nu. Dank wel. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter was dat. Er was al eerder melding gemaakt, maar nu is het officieel afgesproken. Radio 1 gaat binnenkort uitzenden op de middengolf vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt op de frequentie AM 648. Daarvoor heeft de Engelse overheid toestemming gegeven. Die frequentie was vroeger van de BBC World Service. Nu kan 747 AM weer worden teruggegeven aan Radio 5, want die zond daar eigenlijk op uit. Radio 1 zendt daar nu noodgedwongen op uit vanwege problemen met de zendmasten waardoor de FM-frequentie in sommige delen van het land niet te ontvangen is. De omschakeling wordt binnen een dag verwacht of hooguit binnen enkele dagen. Netwerksite Google Plus trekt, uh, trekt sinds de lancering eind juni al 25 miljoen unieke bezoekers per dag. Het is daarmee de snelst groeiende sociale netwerksite, meldt onderzoeksbureau Comscore. Google Plus bereikte de mijlpaal al op 24 juli en groeit nog met ongeveer 1 miljoen unieke bezoekers per dag... Facebook deed er drie jaar over om zoveel bezoekers te halen... en Twitter ruim 30 maanden al dus komscore. De Afro komt dit seizoen met maar weer eens een talentenjacht. Nu gaan ze niet op zoek naar Joseph, Zorro of Mary Poppins... maar naar klassiek talent. X-Factor Classic is de werktitel en is straks te zien op Nederland 1... In het programma zal Jong Talent auditeren met klassiek repertoire voor een jury. Wie het gaat presenteren is nog niet bekend, maar een van de juryleden is Ernst Daniel Smit... die we nog kennen van Una Voce Particolare. Dat programma werd een half jaar geleden van de buis gehaald... maar inmiddels wordt er met de tros gesproken over een doorstart. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. The de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vanavond is dus de afscheidswedstrijd van doelman Edwin van der Sar... die in zijn carrière bij zowel hoogte- als dieptepunten de media te woord moest staan. Dat van der Sar zo lang doorging, dat kwam misschien ook wel... omdat hij nog een lang gekoesterde wens had. Dat had hij al eens een keer onthuld aan die andere wereldberoemde keeper... Hans van Breukelen. Hans, ik hoop dat ik als doelman ooit zoiets mag meemaken Hetgeen jij tegen Benfica hebt meegemaakt. En toen zei ik, hoe bedoel je? Hij zegt, het feit dat je de laatste penalty mag stoppen in een finale en dat het daarmee ook gelijk over is en dat jij de matchwinnaar bent. Van der Sar wijst wat. Van der Sar heeft hem! En toen de Van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. Het is een jongensboek. Er komt Arnelka. Jongensboek? Ja, dit is toch een jongensboek? Een oudere oude mannenboek volgens mij tegenwoordig. Oh, uh, uh, nou, 37, je kunt nog jaren mee. Maar wacht even, Arnelka komt op je af. En dan? Ja, ik, ik, uh, ik, wist, waar die, ik wist waar die heen ging. Dat is Wat ma doen? makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar <lacht> ik, uh, ik voelde het. Ik wou gewoon mijn Hans van Hans een leuk moment hebben. Uh, Daar heb ik mijn hele carrière eigenlijk achterna, uh, achterna gezeten. En uh, ja, nu heb ik hem. Ja, zo ging in 2008 met het winnen van de Champions League... met Manchester United het gekoesterde droom van Van de Sar in vervulling. Vanavond om 7 uur is een afscheidswedstrijd... en die is ook live te zien op Nederland 3. Lunch met Jurgen van den Berg. Na zeven jaar komt er een eind aan het sportprogramma FC Brabant... van Omroep Brabant. Het wekelijkse programma zond samenvattingen uit... van de Brabantse clubs in de Jupiler League. En dat zijn er nogal wat. FC Den Bosch, Willem II, Eindhoven, FC Os en Helmond Sport. Henk Lemkut, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Omroep Brabant. Uh, ja, het was een goed bekeken programma. De provincie Brabant heeft nogal wat van die clubs. Uh, waarom toch de stekker eruit? Nou, wij gaan uh, met ingang van 5 september op de, door de weekse dagen naar een andere programmering. We hadden in het verleden, uh, zoals veel regionale omroepen, een uurscarousel met een half uur nieuws en een half uur uh, gevarieerde programma's. Dat gaan wij van maandag tot en met donderdag naar een uur nieuws en achtergronden maken. Dat betekent dat een aantal gevarieerde programma's geconcentreerd wordt in het weekend. En ik zit, uh, zat op dat moment met twee sportprogramma's in het weekend. Dat uh, betekent dat er één daarvan moest sneuvelen om het een beetje evenwichtig te houden qua programmering. En die keuze is gevallen op uh, FC Brabant. Ja, en dat andere programma, dat was Forza PSV. Dat gaat helemaal over PSV. Waarvan ja. ik dan denk, ja, die krijgen toch wel genoeg aandacht op andere momenten. Dus je zou toch juist naar die uh, eerste divisieclubs dan moeten gaan? Nou, daar ben ik niet met je eens, want het programma Forza PSV gaat echt over de club, over, uh, niet alleen over, over het elftal, maar over het stadion, over de club. En wij doen dat, maken dat programma samen met uh, PSV Televisie. Dat betekent dat we toegang krijgen tot uh, uh, uh, zaken die zeg maar voor andere omroepen weer uh, gesloten zijn en blijven. En dus is het een programma met unieke content. En daar kon je voor wat betreft het materiaal van de Jupiter League van de afgelopen jaren niet meer van spreken. Want RTL zendt op vrijdagavond al samenvattingen uit op het Open Kanaal op RTL 7. Uh, einde vrijdagavond uh, zijn de samenvattingen te zien op YouTube en de regionale Omroepen krijgen die samenvattingen pas vanaf zaterdagochtend, dus de exclusiviteit uh, speelt ook mee. En als ik dan kijk naar het exclusieve materiaal dat wij bij Fortuna PSV wel kunnen uitzenden en daarmee meer kijkers genereren dan bij FC Brabant, ja, dan is de keuze uiteindelijk uh, ten gunste van PSV uitgevallen. Ja. Maar het is dus ook gewoon een centenkwestie, want je moet echt veel betalen voor die beelden en, en je, je krijgt ze veel later dan, uh, dan op, de, op de landelijke televisie te zien is. Dus nou, het is geen centenkwestie in die zin dat we dat geld niet hebben. Het is uh, een keuze. Ik moet een keuze maken. Er moeten van twee, twee sportprogramma's één voor. Dan kijk je vervolgens, nou, wat uh, trekt de meeste kijkers... en wat, uh, wat, wat hebben wij, zeg maar, qua materiaal, wat is het meest uniek? En dan valt de keuze uit op Voortsap. PSV. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij als regionale omroepen... best fors, uh, als je het optelt, bij elkaar moeten betalen... voor materiaal dat eerder al uh, op een ander open kanaal te zien is geweest. Dat klopt. Ja. Is dit een trend uh, wat we bij jullie zien? Hoe gebeurt dat bij meer regionale omroepen? Ik weet in ieder geval van één collega-omroep... en dat is, uh, zijn de collega's in, het, in Overijssel, RTV Oost... dat zij ook uh, dit jaar geen hebben. ...samenvattingen uit de Super League meer zullen laten zien. Nee, om dezelfde reden is dat? Dat weet ik niet. Ik, uh, volgens mij zijn zij, net als wij, wel bereid... ...en dat ben, daar ben ik nog hard mee bezig met iWorks... ...met de producent van, uh, van, van die wedstrijden... ...om te kijken of we een aantal Brabantse derby's... ...gedurende het seizoen op vrijdagavond... ...wel live kunnen laten zien. Want dat is echt uniek. Ik bedoel, dat zou ik heel graag willen. Daarbij zijn we nog over in gesprek. Maar die samenvattingen ja, die hebben weinig unieks meer. Nee. Hoe hebben de clubs gereageerd? Clubs hebben nog niet gereageerd, althans nog niet bij mij. Uh, daar hebben wel al een aantal kijkers uh, gereageerd... en die heb ik uh, vanochtend uh, voor zover mogelijk... hetzij per mail, hetzij per telefoon uh, te woord gestaan... en uh, hen uitgelegd wat mijn beweegredenen zijn. Ja, en daar konden ze wel inkomende misschien. Nou ja, de een wel, de ander niet. Want ik kan me wel heel goed voorstellen dat je eh, als, als, als, als fan van FC Eindhoven vindt... dat jouw clubje te zien moet zijn op Omroep Brabant. En uh, eigenlijk vind ik me, kan ik me er ook best in vinden. Vandaar ook dat we nog bezig zijn om te kijken... of we een aantal wedstrijden live kunnen uitzien. Maar je moet uiteindelijk... Gewoon keuzes uh, maken, ja. dat moeten we allemaal. En dan kijk je, ja, god, wat is het meest exclusieve materiaal? En dan uh, ga ja. ik toch voor PSV. En ik neem toch aan dat die clubs wel gewoon gevolgd blijven worden. Dat als daar harrewar is of zo, dat je dat wel in de, in de normale nieuwsuitzendingen leest. Zeker maar, ja. want wij gaan in uh, het nieuwe programma dat we door de weekse dagen gaan maken. daar komt ruim baan voor sport iedere dag. En daar zullen we de vinger aan de pols houden bij de Zupulanique. Ja. Zeker weten ja. Ze voor de radio, maakt het daar nog iets voor uit? Nee, want wij deden al geen verslag meer van de wedstrijden op de radio. Ook op de radio. Er loopt nu bijvoorbeeld op de radio een serie... waarin we de clubs uit de Super League, de Brabantse clubs... herintroduceren aan de start van het seizoen. Want vrijdagavond is de eerste ronde. Dus dat, die aandacht zullen we natuurlijk blijven schenken. Maar, maar live verslag van die wedstrijden was er sowieso al niet? Dat was er niet. Uh, wij hadden het afgelopen jaar een contract met iWorks... dat we alleen de samenvattingen konden, konden laten zien. Dus uh, live verslag hebben wij het afgelopen jaar niet gedaan. En ik hoop dat ik dat alsnog uh, wel kan, uh, kan regelen voor het komend seizoen. Voor de derby's, ja, ja. Uh, dank voor de uitleg: Henk Lemkut, hoofdredacteur van Omroep Baarbrand, Zo so, I'm Stay I see it sometimes far so far away. Dan Hans, oftewel Miss Montreal, was dat een wish I could. Zometeen ons Mediaforum met twee omroepbazen: Paul Reumer en Jan Slachter. Eerst is hier, Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal.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 wordt onderzoek gedaan naar illegaal bankieren door een aantal ondernemers. En aan de actie doen ook de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie... de Vreemdelingendienst en de directie van het World Fashion Center mee. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal wat lichte regen. En in het zuiden komen een paar buien voor. Vanmiddag ontstaan vooral in de oostelijke helft van het land buien. En daar is ook kans op onweer, hagel en plaatselijk veel neerslag. Er staat weinig wind, alleen tijdens buien is er kans op windstoten. De middagtemperatuur komt uit tussen 22 graden langs de kust en 26 graden in het oosten van het land. Vanavond verdwijnen de meeste buien, alleen in het noordoosten komen ook vannacht een paar buien voor. Morgen blijft het overdag op veel plaatsen droog en is er wat meer ruimte voor de zon. Maar in de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en in de avond valt er op meerdere plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Ik zei het al met uh, twee omroepbazen vandaag, en we zijn blij dat ze er zijn. Paul Reumer namens de NTR, welkom. Goedemiddag. Ja, je hebt sowieso allerlei pet op, en daar komen we zo meteen ook nog wel even ja. over. Uh, <lacht> uh, maar hij doet nog iets bij Ajax, uh, heb ik begrepen. Uh, Jan Slachter is er van Omroep Max. Hallo. Uh, Jan, we hadden net het bericht over uh, Poont, die dan met een nieuw programma komen: House Ibiza. En daar ga jij inzitten gewoon. Ja, ja, zondag vertrek ik om uh, zes uur naar uh, Ibiza. Tot en met dinsdag. Dinsdagmiddag vlieg ik weer terug. En het wordt een soort Villa Velderhof à la Poont. Dus heel spannend. Uh, en, en goed, ik heb wel even eerst naar Dominique gebeld, dat was nou de bedoeling, want we kennen Poot een beetje natuurlijk, ja. maar het was een serieus programma, Feel Good, en ze willen het met mij hebben over de politiek en over de, de omroepen, dus uh, ik ga drie dagen weg. En ja. alle Center zaten vol in Nederland. Ja, vermoedelijk. Ja, ja kijk, ze kiezen expres voor Ibiza natuurlijk, kijk, of dat was altijd het mooie Zuid-Frankrijk, ze kiezen ja. hun locatie. En ja, ik ben heel benieuwd, dus ja. uh, we gaan het zien. Nee, maar ik bedoel, er was nog wel wat geld over bij Poont. Ja, schijnbaar. Ja. Ja. En, en, en zou Velderhof, denk je, dat hij al een advocaat in de arm heeft genomen? Want dit lijkt toch wel heel erg op wat hij altijd deed. Nou ja, Rick Kennan, dan gaat hij vast heel goed naar het programma kijken of het niet zijn programma is. Ja, als er maar geen hond is, dan is het wel goed. Hè? Ja, <laughs> dat is er geen hoed op zetten. Ja. Nou, we gaan het wel zien uh, wat dat wordt, inderdaad. Um, goed, vandaag begonnen. We hebben hier de TVS aan de beelden duidelijk ook te zien. Hosni Mubarak, um, de proces tegen hem, de oud-president van Egypte natuurlijk, wordt verdacht van het bloedig neerslaag van betogingen in zijn land, begin dit jaar... en betrokkenheid bij de dood van zeker 850 mensen... om maar eens even wat dingen te noemen. Hij uh, zegt dat hij er heel slecht aan toe is zelf. Um, er waren vanmorgen beelden uit de rechtszaal te zien... liggend in een bed, ja. in een grote kooi. Um, is het goed dat die beelden uh, in de rechtszaal worden vertoond, Jan? Ja, ik vind van wel. Uh, ik vraag me alleen wel af natuurlijk. Kijk, hij is natuurlijk uh, het kopstuk wat moet vallen en gevallen is. En ook beoordeeld moet worden. Uh, moet worden maar uh, ik hoop dat het wel een signaalfunctie is. Ik hoop ook dat de dictator in Syrië kijkt. En tegelijkertijd dat ook natuurlijk de mensen van de geheime dienst... Want er zijn natuurlijk al die moorden die gepleegd zijn... die heeft Mubarak niet zelf gepleegd, maar zijn natuurlijk een heel apparaat. En daar vind ik dat je daar te weinig van hoort. Want die mensen hebben allemaal volgens mij nog een functie. En is dit natuurlijk wel een beetje symbool. Hè? Hij staat voor wat er allemaal in Egypte is gebeurd. Uh, ja, of het echt zo'n vaart zal lopen. Want het wordt nu weer, geloof ik, gedaagd... daar een aantal maanden ja, verderop. Ja. Dat het proces weer... Uh, ja, het ziet er heel zielig uit. Ja. Het dat... ziet er ook een beetje rommelig uit allemaal. Ja, ik denk dat dat typisch Egyptisch is. Het is natuurlijk een showproces. Het is niet voor niets dat die man daar zo ligt. Ik vraag me af, uh, Jan heeft uh, gelijk, die rechter die daar nu zit... wat deed die man een jaar geleden? Ik denk dat hij uh, rechtsprak maar dan op een andere manier. Ja, uit naam van en, de Mubarak vermoedelijk. Ja, en, ja. en dit, dit, dit speelt zich af in wat voorheen de uh, Mubarak Politie Acad uh, Academy ja, heette. Ja, ja. Dus het is wat bizar. Uh, uh, maar het is, natuurlijk een, het is een signaal naar de wereld en uh, naar het eigen land dat ze laten zien: zie je, jongens, we doen echt wat met jullie onvrede. Ja. Denk je dat hij ziek is trouwens? Hij ligt in dat bed en dat is nou, een ja. beetje moeilijk. Er staan een paar witte mensen witte pakken bij, dus er zullen wel verplegers zijn. Ja, ja. Ik weet het niet, dat kunnen we moeilijk beoordelen. Maar het is niet meer de grote statige man van nee. um, Nou, Het proces begonnen. de beelden zijn te zien en uh, we wachten het verder af wat daar gaat gebeuren. Laten we het hebben over uh, iets anders. Mandy Pijnenburg staat hier als, uh, als uh, kopje. In 2006 werd uh, in de Dominicaanse Republiek dit meisje gearresteerd met uh, 20 kilo cocaïne. Kwam op 24 juli vrij na een gevangenisstraf van vijf jaar en gaf een persconferentie op Schiphol. Even over die persconferentie, uh, uh, Jan Slachten. Mandy, bedankte de media, is dat terecht? Nou ja, ik denk dat de media best wel een rol heeft gespeeld... in, in uiteindelijk uh, het terugbrengen van de straf van tien naar vijf jaar. De documentaire die gemaakt is. Uh, we weten allemaal dat zij slachtoffer uh, was van Loverboys... en dat, er, dat, dat, dat uiteindelijk de uitspraak ertoe geleid heeft... dat met de informatie die vanuit Nederland kwam... Uh, dat die straf is verlaagd. Wat ik opmerkelijk wel vond... is dat wij anderhalf jaar lang niet geweten hebben... dat zij vrij rondliep, een baan had. Uh, prima voor haar, hoor. Laat, laat, laat ik daar uh, niks verkeerds over zeggen. Maar dat vond ik wel opmerkelijk. Uh, zijn die ouders dan, dan wel naartoe geweest? Vroeg ik me af. Hè, het was net alsof ze elkaar sinds vijf jaar weer zagen. Of ja, nou, die, moeders, die moeder is hadden een paar voor, keer in de gevangenis drie, geweest. drie jaar geleden voor het laatst Ja, dus... Uh, ja, opmerkelijk. Maar ik, ik hoop dat ze echt haar leven kan oppakken. Je ziet toch wel wat, wat er gebeurt. En dat zij ook een rol gaat spelen om, om meis, meisjes te waarschuwen tegen Lava ja. even, ja. even, daar komen we zo over, over. Maar laten we even over dat, dat ene punt hebben. Want, want zij zat daar gisteren en iedereen dacht... nou, die komt linea recte uit, uit de gevangenis uh, gezeild. En uh, nou ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Want ze bleek inderdaad al anderhalf jaar voorwaardelijk vrij te zijn. Uh, gisteren spraken onze collega's van BNN met journalist uh, Rick Goverde. Die is de schrijver van het boek De Zaak Mandy P. En ze vroegen aan hem of hij al wist dat Mandy eerder vrij was gekomen. Dat wist ik, ja. Dat wist ik uh, sinds kort pas. Dat zeg ik wel meteen bij. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb daar toen contact over gehad, uh, onder andere met de familie. Uh, en het steunt bezuiselijk geweld dat Mandy uh, begeleidde. En die zeiden, joh, het kan veiligheidsconsequenties hebben. Ja. En toen dat heb ik een afweging gemaakt van, joh, is het nou zo belangrijk om dat te melden... Met dat in het achterhoofd, toen dacht ik van nou ja, een beetje journalistiek af en dacht ik van, nou niet. Ja, een ja. beetje zelfcensuur van deze. Ja, maar journalist. dat vind ik heel goed. Dat vind ik heel goed. Want wat had de wereld ermee opgeschoten als we hadden geweten dat het meisje vrij rondgelopen had, uh, en dat de consequentie is dat ze weer terug in de gevangenis gaat. Nu we weten het nu, nu het gemeld kan worden, weten we het. En dat deze journalist uh, uh, enige terughoudendheid heeft betracht, dat vind ik, uh, vind ik hem zeer, zeer zeer te prijzen. Ja. Ja. Maar goed, als het dan allemaal zo geheim moest blijven, waarom ga je dan een enorme grote persconferentie geven op Schiphol? Ja, want nu loopt ze dat risico wel, wil je eigenlijk zeggen. Dat, ja. dat er iets kan gebeuren. Want op dat eiland is de kans, denk ik, minder groot... als dat die mannen die hier nu rondlopen in Nederland... haar iets zouden willen doen, waarvan... Heb ik ergens weer gelezen. Men ja. nu zegt de advocaat ervan... Uh, nee, ze hoeft helemaal niet bang te zijn. Het komt allemaal goed. Ja. Uh, nou, ik vind het opmerkelijk, Maar goed, la laten ja. we wel zijn... als het in haar belang beter was om anderhalf jaar lang uh, uh, dit te doen... zonder dat wij ervan wisten... denk ik dat dat alleen maar goed is. Laten ja. we bedoel, Als je daar dat meisje kijkt... ontzettend veel meegemaakt. En ik hoop ja. dat ze echt uh, die wens die ze heeft... Geloof ik een kledingzaak en een kapperszaak met haar zus beginnen... dat die in vervulling gaat. Ja. Ja. Uh, maar, maar toch, bedoel, ze, ze zitten daar dan uh, op die, op die Bedoel, Daar werd het ook niet gezegd in eerste instantie. Dat bedoel, er moest echt naar ja. gevraagd worden. En toen kwam dat dus naar buiten dat dat, dat dat feit er was. Dat, dat ja. geeft toch een beetje rare draai nou, daar. Je, je weet natuurlijk niet wat voor afspraken er zijn gemaakt... Uh, tussen de overheden bijvoorbeeld. Hè. Misschien is er wel gezegd, we gaan deze deal maken, we gaan hem doen... maar we willen niet dat dat uh, naar buiten komt. En op het moment dat het wel naar buiten komt... kan dat misschien consequenties hebben voor volgende mensen... in een gelijke situatie. Dat, ik zeg niet dat het zo is, maar zo zou het mm. natuurlijk kunnen. Ja. Ja. Als dat niet zo is, en ze gaan het bewust verzwijgen... terwijl je weet dat het toch aan de buiten komt, dan is dat een beetje, dat een beetje gek. Ja, dan, dan, dan, dan vraag je je, waarom zeg je het niet gewoon? Maar, ja, maar ik vermoed dat er zij... een afspraak onder lag met de overheid. Ja, en als zij er zelf voor gekozen heeft, het zelf niet wil... dat hij daar buiten kwam, waarom zou ze het dan wel hebben moeten doen? Ja. Ja. Ik bedoel, het is zijn eigen keuze geweest. Voor hetzelfde geld had ze wel. Maar inderdaad, wat jij zegt. Het risico dat ze misschien toch terug de gevangenis was. Ste je voor dat er een heel mediacircus op af was gegaan. Ja, ja daar zitten ze daar ook niet op te nee. wachten. Dus ik kan, het, ik kan het me goed voorstellen. Jij haalde al even de advocaat aan van uh, de tegenpartij, zeg maar. Die Delano P. Hè, dat is dan die ex-vriend van die, van die Manny. Die schijnt uh, woedend te zijn. Want uh, hij, wil zo, hij wil haar zelfs aanklagen hè, voor laster. Ja. Want uh, hij zegt dat hele loverboy-verhaal. Dat is een broodje aapverhaal. Dat is helemaal niet waar. Uh, als het woord loverboy valt, dan kiest de media. Kiest gelijk de kant van het slachtoffer. Heeft hij gelijk of niet? Nou, hij is er niet voor veroordeeld. Hij is veroordeeld voor het, uh, het uh, drugstransporten. Ja. ja, dat wel. Dat wel. Dat, dat, daar is hij voor veroordeeld. En voor dat, voor dat hele uh, dwingen tot, uh, tot prostitutie. Daar is hij niet voor veroordeeld. Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet hoe het is gegaan. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat, dat er toch mensen zijn, en ook de ouders van Mandy, dat ze toch wel bang zijn. Want ze heeft natuurlijk wel uh, zich begeven in een, in een milieu waar, waar je niet graag wil dat je dochter... Uh... Nee, zeker niet. Ik moet zeggen, ik ben altijd een beetje allergisch voor die advocaten die gelijk gaan roepen van uh, mijn cliënt. Mm -hmm. wat, kan Delano nu, nu niet meer uh, solliciteren bij de overheid of zo? Nu ze dat gezegd heeft. Weet je wel, waar gaat het allemaal over. Het is een beetje ja. gedoe om... om nou, ja, om kijk, dit, dit is natuurlijk, het is wel zo. Met, met, bedoel, je wordt van iets beschuldigd. Iets heel ergs in dit geval. Hij, hij wordt neergezet als loverboy. En als dat... Bedoel, het is niet de eerste keer dat dat, dat dat wel tegen iemand wordt gezegd, terwijl het niet waar bleek te zijn. Daar ben ik op zich wel mee eens. Maar ik denk dat je ook wel enige bescheidenheid moet betrachten op het moment dat je wel veroordeeld bent voor drugstransporten. En op de een of andere manier hier een rol in hebt gehad. Ik heb er geen, ik, hmm. heb er geen kennis van, dus ik weet niet uh, wel of niet. Maar weet je, of je nou dat gedaan hebt als loverboy of gewoon iemand gedwongen hebt. Of, weet je, dat, dat, het gaat om het feit dat uh, dat meisje opgepakt is met... Uh, drugs die waarschijnlijk van hem waren of zo. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit. En, en daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Ja, het is geen lievertje. Nee, nee, vast niet. Duidelijk. Goed. Uh, nou, dan Ajax. Uh, Paul, je zat erop te wachten. Ja vanavond we het er van de bijna over. Ja. ja, hartstikke mooi. Me in de Afscheidswedstrijd. Uh, maar is het, dat is een echte Ajaxiet, hè? Van der Sar is absoluut een, ex, een echte Ajaxiet. Uh, in harte nieren. Uh, ook toen hij in het buitenland was, denk ik dat hij zich altijd... Uh, een stukje rood-wit hart heeft gehad. En wat mooi is, hij krijgt vanavond... Uh, uh, eigenlijk zou je bijna zeggen... een, een Engels-on-Nederlands uh, afscheid. Uh, uh, uh, voetballers, vrienden uit de hele wereld... hebben medewerking toegezegd. En dat wordt volgens mij één groot feest. En ik denk dat... Uh, uh, die man is een geweldige keeper. Zowel... Voor Ajax maar ook voor het Nederlandse elftal. En het is mooi dat we hem op die manier kunnen eren. Ja. Terecht Jan, zo'n eerbetoon? Ja, ik bedoel. Nee, ik vind het een prachtig mens. Ik bedoel, Hij is altijd zo lekker nuchter. Ja. Hij heeft totaal niks van, uh, kijk mij eens. Uh, maar gewoon lekker terug naar waar hij vandaan komt. Ik geloof in de buurt van Noordwijk of Voorhout ergens. Ja. Nee, een prachtig, en hij verdient het als geen ander. Er kleeft ook helemaal niks verkeerds aan ja, deze man. Op een top professional. Op een top professional ja. Nu weer aan het trainen om vanavond die wedstrijd hè, Ik heb die foto's gezien ja. vanochtend. Ja, bedoel, wie wenst nou niet ja. zo'n man in zijn team? Ja, ik vond het ja, mooi, die, die reactie van Kenneth Vermeer. De huidige keeper van IJs. Die vond het echt volgens mij fantastisch dat Van der Sar even mee dat is jongensboek. Ik denk dat uh, Van der Sar een, een, een jeugdheld is. Hè? Ja. En uh, uh, het is toch altijd mooi als je jeugdhelden ontmoet, dan, uh, ja, dan gebeurt er toch iets. En een goed voorbeeld ook voor de jeugd. Hè? Je hoort natuurlijk heel veel van ja. voetballers waar wel eens een keer iets mee is. Maar Van der Sar is echt een heel mooi voorbeeld voor de jeugd. En daar, bedoel, dan zie ik hem ook weer staan. en handtekeningen uitdelen aan de, aan de kleinste van 7, 8 jaar. Ik denk van ja, je bent ja. echt in mijn oogst een held. Uh, is de hele Raad van Commissarissen aanwezig vanavond? Uh, dat weet je nooit, hè? <laughs> ik doe even op die andere echte Ajax-site. Uh, nee, Johan is uh, niet in Nederland op dit ogenblik. Aha. Want ik neem aan dat, oh, oh, dat je het over Johan Cruijff had. Ja. Ja. Nou, hij woont, die woont, die woont en werkt in Spanje. Ja. Nee, maar goed, bij die presentatie van die raad was hij er ook al niet. En, uh, bij de Johan Cruijffschaal was hij er niet. Dat zijn twee feiten. Ja. Vaak, hij is vaak niet. Hoe, hoe zit jij daarin eigenlijk? Want jij zit in die raad van commissarissen voor de Goede Orde. Mensen ja, die dat niet meegekregen ja, hebben. Sinds anderhalve week. Ja. Ja. We zijn vorige week maandag officieel geïnstalleerd. Ja, dat is uitermate boeiend. Uh, en een heel uh, mooi proces. Kijk, ik kom uit de wereld van televisie. Dat is al een gekke wereld. Hè, met, met allemaal bekende mensen en sterrenlures en creatieve uh, bijzonderheden. De wereld van het voetbal is eigenlijk net zo bijzonder. Hè. Dat is half een zakelijke wereld. Het is gewoon business eigenlijk. Hè. Uh, en half is het het een uh, emotionele wereld. Omdat de hele uh, wereld letterlijk ernaar kijkt. Iedereen heeft een mening. Iedereen uh, zegt wat. Journalisten schrijven zich helemaal een verzuffing dag in dag uit. Waarvan, uh, columnisten. columnisten uh, iedereen heeft meningen. en ik, uh, Het mooie is, een mening hoeft niet altijd de waarheid te zijn. Een mening is datgene wat je zelf vindt. Ja. Dat is wel lastig. Want um, uh, je ziet wel dat... Uh, ik heb nu een beetje inside information. Hè, dus ik kan nu vergelijken wat er geschreven wordt en wat, wat de werkelijkheid is. En dan zie je wel dat in sommige uh, artikelen uh, ...meningen voor uh, werkelijkheid worden verkondigd. En dat is verwarrend, want hmm. lezers raken daarvan in de war. Heb, heb jij nog overwogen... Met, ik, je wordt daarvoor gevraagd, neem ik aan. Uh, ja. Jij was intussen de baas geworden bij de NTR. Toen je dat, dat, dat ging je doen vanaf ja. dat moment. Ja. Heb je nog overwogen om, om het misschien niet te doen? Dat dat eventueel met elkaar in, in nee, conflict ik, zou ik, nee, komen? Nee, ik denk dat het met elkaar niet uh, conflicteert. Mijn baan is uh, directeur van de NTR. Ik treed ook over het algemeen naar buiten uh, als directeur van de NTR. En als commissaris van Ajax zal ik heel erg op de achtergrond zijn. Het is de voorzitter van de Raad van commissarissen die de communicatie doet. En het is de trainer uh, die dat voor het eerst zelf doet. Dus het, dat, daar heb ik geen rol in. En Kruijf doet ook nogal wel. En Kruijf heeft zijn ja, eigenlijk Wat vind je daarvan, Jan? Want die zit dus in de raad van commissarissen, die, die, die ten haven, die voorzitter, die zegt heel ferm van nou, oké, okay, met die column, dat is nu afgelopen, dan gaat hij niet meer over Ajax spreken. Ja, nou, ik heb het zo zo die... gaan, weet ik niet, maar ik, ik vind het niet een rol voor Kruijf. Hij had nooit commissaris moeten worden, vind ik. Ik vind dat ze hem een functie zouden moeten geven binnen Ajax, waar hij wel adviserend. Kijk, het plan wat Kruif heeft gelanceerd, is ook Uitgevoerd. Dus ik vind dat ze die rol aan hem hadden moeten geven. Maar als commissaris, ik ja, bedoel, hij is er niet. bedoel, hij, hij dat is toch niet. Johan Kruijf is toch geen commissaris. Die gaat zich erop niet laten leiden door regels. Johan zegt gewoon wat hij vindt. Hij heeft altijd gelijk. Dat vindt hij. En dat gaat hij ook daarbuiten brengen. Dat doet hij in zijn columns. Hij heeft een goed plan uh, gemaakt voor Ajax. Dat, dat, dat is ook hè, uh, zonder meer, zonder meer uh, goed. Maar geef hem een rol, een adviseursrol, waar, waar niet alleen maar als adviseur wordt in... Goed, maar echt ook dat er naar hem geluisterd wordt. Maar geen commissaris. Want dat gaat, denk ik, toch een keer gaan, gaan wringen. Maar goed, je hebt nu dus een commissaris die een column heeft in de Telegraaf elke week. En die daar dus kennelijk gewoon door blijft gaan dingen over die club te zeggen. Een club die beursgenoteerd is. Dat lijkt me allemaal heel lastig. Nou ja, kijk, we moeten nog maar kijken hoe ze dat ontwikkelt. Um, kijk. Even weer de feiten, wat er gezegd is uh, door Steven Ten Haven op een vraag uit de zaal tijdens de aanhoudsvergadering, blijft Johan uh, uh, de column uh, uh, schrijven. En toen is hij gezegd, ja zeker. En dat is ook geen enkel probleem, Johan mag van alles schrijven en vinden over voetbal, over elke sport, whatever. Het enige wat eigenlijk niet kan, is dat je interne discussies die je hebt in de Raad van Commissarissen, dat je die naar buiten brengt. Want het moet zo zijn, dat is bij elk normaal bedrijf. Als je intern als Raad van Commissarissen een discussie voert, moet je met elkaar kunnen knokken, moet je kunnen zeggen wat je vindt. Daar komt iets uit en dat ga je met z'n allen uitdragen. En, en daar, daar ging het eigenlijk over. De interne discussie die moet je in rust en veiligheid kunnen voeren. Er zit dus moment... natuurlijk geen, uh, geen ster in. Ik bedoel, ik, ik denk dat Johan wel heel snel, als er uh, troubles zijn bij Ajax. om dat op de een of andere manier in een kolom nou, naar buiten te brengen. Laat zo zeg ik het. Vroeger, toen Johan geen onderdeel was uh, van uh, het bestuur, zou ik maar zeggen. was de krant zijn enige mogelijkheid om uh, iets gedaan te krijgen. Hm. Nu zit hij in de club, dus hij kan van binnenuit invloed uitoefenen. Dus de functie van die krant voor hem uh, gaat een andere worden. Nou, en ik denk dat we in een soort van overgangsperiode zitten... en ik, nogmaals, ik ben een positief mens... ik denk dat dat allemaal wel goed gaat komen. Goed, nou, we gaan dat zien. Vanavond eerst was die mooie afscheidswedstrijd... voor Edwin van der Sar. Ja. Dank voor jullie aanwezigheid hier, Paul Reumer en Jan Slachter waren dat. He's in love. En lin was dat, uit 1966. You ain't woman enough. Henk Dekker is hier. Hij is 43 jaar, komt uit Capella aan de IJssel... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dank je. Ik werk bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja, dat klopt inderdaad, in ja, Rotterdam. Muziek en sport zijn hobby's. Klopt. Daar hadden we gisteren ook al iemand die dat had, trouwens. Ja, dat hoorde ik inderdaad. Ja, wat, is, wat is jouw favoriete muziek? Ja, van alles wat, vooral U2 eigenlijk, uh, een beetje rock. Als rock is het altijd goed. Ja, ah, U2 wereldbend natuurlijk. Er komt volgens mij een nieuw album ook aan, daar zijn ze mee bezig. Ik hoop ik. het, ja. Wacht af. En, en wat is je favoriete sport? Ja, voetbal vooral. En welke club? Ja, Feyenoord. Ja. <lacht> dus ik heb genoten van <lacht> ik, deze discussie ik net. Ik dacht het al, Capella aan de IJs. Ja, je dacht zolang er uh, rotzooi bij Ajax is, ja. is het alleen maar goed Ja. Gaat het goed komen met Feyenoord? Ik hoop het, we moeten geduld hebben. Ja, afwachten. Ik wil maar hopen momenteel, dat is het enigste wat, ja, wat we kunnen. Immers er nog even bij misschien? Ja, laten nou, we het hopen. Geen ja. voor hem maar Feyenoord. Nou, we gaan het zien inderdaad. We gunnen Feyenoord het allerbeste. Dat zeker. Uh, 91 punten, dat is de hoogste score. Gisteren neergezet. We gaan kijken of je daar overheen kan. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De motion ja. to concur in the House Amendment to Senate Bill 365 is agreed to. De nationale nieuwsquiz. De ene financiële crisis is nog maar nauwelijks opgelost. Of de volgende dient zich aan. De werkloosheid is groot, de industrie kwakkelt. Beleggers en geldschieters trekken zich terug. De schuldencrisis. Het land verliest het vertrouwen. De schuldencrisis. De mensen lijken sowieso moe gebeukt. Nee, zag Europa deze crisis nou niet aankomen? Vraag 1. De hele reddingsoperatie voor de eurocrisis komt onder druk te staan. Twee landen moeten een steeds hogere rente betalen voor hun staatsleningen. Daardoor dreigt de financiering van deze landen onbetaalbaar te worden. Het gaat om Italië en om een land waarvan de premier zijn vakantie nu heeft uitgesteld... vanwege al deze problemen. Over welk land gaat het hier? Spanje. Dat is goed. De rente op tienjarige staatsleningen van de twee landen... is vandaag opgelopen tot ruim uh, boven de 6 dat is de hoogste rente in 14 jaar tijd. En Zapatero heeft besloten zijn vakantie dus uit te stellen, de Spaanse premier. Vraag 2. De voormalig voorzitter van de Europese Commissie... en tweevoudige Italiaans premier, Romano Prodi... noemde de crisis in de landen het gevolg van egoïsme van een Europese bank. Uit welk land komt die bank waar Prodi over klaagt? Volgens mij komt die uit uh, Duitsland. Het is de Deutsche Bank inderdaad. Die zou volgens hem voor 8 miljard aan Spaanse en Italiaanse staatsleningen... hebben gedumpt op de financiële markten. Vraag 3. Een aantal jaren geleden was Italië nog een aantrekkelijk land op financieel gebied. In 2005 was ABN AMRO verwikkeld in een maandenlange strijd om een Italiaanse bank over te nemen. In september van dat jaar werd het definitief. Wat is de naam van deze Italiaanse bank? Ja, dat ben ik echt kwijt. Zou ik niet meer weten. Anton Veneta. Ja. De overname door ABN AMRO werd gezien als een doorbraak in het versnipperde Italiaanse bankenlandschap... waar buitenlandse banken altijd buiten de deur werden gehouden. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie horen we hier spreken? Ik vind dat degene waarvan hij afhankelijk is... degene dankzij wie hij in het torentje zit... dat op het moment dat hij weer bevolkingsgroepen wegzet... geen enkele verantwoordelijkheid neemt... dat hij zich dan moet laten horen. Dat is Alexander Pechtold van D66. De leider van D66. Volgens Pechtold probeert Geert Wilders zich een slachtofferrol aan te meten... die hem niet past. Hij vindt dat premier Rutte moet reageren op de uitspraken van Wilders. Heeft alles te maken natuurlijk met... De vreselijke daad van die Anders Breivik daar in, uh, in uh, Noorwegen. Vraag 5. Een fractievoorzitter van een andere partij... vindt juist dat de uitspraak van Jonko Hen over Wilders verkeerd was... en zegt met verbazing te zien hoe links en rechts elkaar in haren vliegen. De fractievoorzitter van welke partij heeft dit gezegd? Dat was het van het CDA. Dat is goed. Siebrand van Haarsma-Buma. In plaats van een eendrachtige strijd tegen geweld... is er een splijtende discussie over de schuldvraag ontstaan. Overigens zei dit ook wel bij, want anders lijkt het een beetje eenzijdig... dat wat Wilders allemaal heeft geroepen dat hij zich daar ook niet in herkent. We gaan naar de laatste vraag. Daar zijn maximaal nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn aanwijzingen. Vier. met 1013 minuten bezit ik een record. Stop. Dat is Edwin van der Sar. <laughs> Hoezo eigenlijk? Um, de ja. volgende aanwijzingen, want dat vinden mensen thuis ook altijd leuk... om even mee te spelen. Ik heb nog niks gezegd, of het goed is of fout. Ik heb meerdere paren grote oren. Ik ja. krijg niet één, maar liefst drie laatste wedstrijden. En vanavond zal ik in een volle arena afscheid nemen van mijn sportieve loopbaan. Ja. Inderdaad, Edwin van der Sar, dat is snel gereageerd. Uh, 1013 minuten zonder tegendoelpunten... brak van der Sar in 2006 het Europees record... Zijn oren zijn nogal groot, maar uh, hij heeft ook de bijnaam Flappy, heb ik begrepen. Maar uh, ook heeft hij twee keer de Champions League gewonnen. Natuurlijk de cup met de grote oren. En van der Sar is de hoofdpersoon in uh, een voetbalgale met maar liefst drie wedstrijden. Een duel tussen zijn Manchester United, D1 en Ajax D1. Succesvolle Ajax van 1995 tegen het Nederlandse elftal van 1998. En de huidige selectie van Ajax tegen het zogenaamde Dream Team... Met Wayne Rooney, Ryan Giggs en Van der Sar zelf natuurlijk. Uh, vanaf 7 uur te zien vanavond op Nederland 3. Uh, goed gescoord, factor is 8. Dat betekent dat er zometeen 12 nodig zijn om uh, over die uh, hoogste score van nu heen te gaan. We gaan kijken of dat zometeen lukt.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 7070 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En u eens of oneens twitteren kan ook. Doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Henk Dekker. En we gaan kijken hoe hij gaat scoren in deel 2 van de quiz. 12 moet het er in ieder geval goed zijn... om over die hoogste score van 91 heen te komen. We gaan kijken of dat lukt. Als een antwoord niet duidelijk is, onmiddellijk pasroepen... dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komt hij. De Nationale nieuwswiss. Minister Rosenthal heeft de ambassadeur van welk land op het matje geroepen? Syrië. Dat is goed. Cadel Evans won gisteren het enige Nederlandse criterium. Waar die aan deelnam? Waar was dat? Uh, Stiphout. Nee, Surhuis de Veen. Oh ja. In Londen is opnieuw een sleutelfiguur in het afluisterschandaal bij welke krant aangehouden? De uh, Sun. Nee, News of the World. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse wil wat beginnen? Een uh, rehab, een uh, afklikkliniek. Uh, dat is goed. Een schatrijke Saoedische prins wil een toren van minstens hoeveel meter hoog bouwen? 1 kilometer. Dat is goed. De rechtbank in Lederstad heeft de voormalige brugwachter van welke brug vrijgesproken van nalatigheid? Weet ik niet pas. De ketelbrug. Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd de aanwezigheid van wat voor moleculen in de ruimte te bewijzen. Een zuurstofmolecule. Is goed. De EU dreigt met juridische stappen als het kabinet Rutte afspraken over het natuurherstel van welk gebied niet nakomt. Uh, pas. De beste Schelde. Deze week kan volgens een onderzoeksinstituut wat voor plaag ontstaan: mugplaag. Dat is goed. Een ziekenhuis in Helmond heeft alle al acht operatiekamers gesloten nadat wat van het plafond was gevallen. Pas. Een lamp. Welk land gaat de uitzetting van asielzoekers naar Maleisië filmen en op YouTube zetten? Thailand. Dat is Australië. De NAVO stuurt 700 extra militairen naar welk land? Pas. Kosovo. De gemeente Moerdijk moet de kosten betalen van het opruimen van bluswater. Dat is gebruikt om de grote brand bij welk bedrijf te blussen? Geepak. Chemiepak. Welke bioscoop-explorant wil vanaf december ook films aanbieden Pak op tv? Dat is goed. Welke organisatie heeft de luchtvaartbranche om hulp gevraagd bij het transport van noodhulp naar de hoorn van Afrika? Pas. Dat is de VN. De politie in welke gemeente adviseerde automobilisten... gistermiddag niet meer naar het stand te komen? Pas. Pas was in Scheveningen. Ja. Ik dacht, dat gaat hem lukken, maar... Nee, dat uh, niet fout. Ja, te, te vaak pas inderdaad. Ja. Zes waren het, maal acht is 48. Dat is niet genoeg voor nee, het overwinnen. Maar toch met opgeheven hoofd hier de studio uit. En met het prijzenpakket dat we normaal meegeven. Dus de kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok van dit programma. Oké, okay, dankjewel. En een goede reis terug. Dank je Wij melden ons zometeen om kwart over 1 weer. En dan gaat het over de poliepen op de stembanden bij de verschillende zangers en zangeressen. Dat hoor je toch nog wel vaak de laatste tijd in Nederland. De laatste is Marco Borsato. In het buitenland veel minder. Is het nou een typisch Nederlands probleem? En wat is het eigenlijk, dat probleem? U hoort zometeen het antwoord. Nu eerst het NOS Journaal.